In België heeft een gemaskerde man geprobeerd een aanslag te plegen op een kazerne. Volgens Belgische media is er niemand gewond geraakt. De man reed met zijn auto door de slagbomen van de kazerne in de buurt van Namen. Hij probeerde het terrein op te komen, maar militairen hebben hem tegengehouden. Vervolgens ging de man er vandoor in zijn auto en het voertuig werd later iets verderop teruggevonden. Er zijn berichten dat er explosieven in de auto zitten en dat wordt nu onderzocht. Pakistan en Afghanistan zijn getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag in het noordoosten van Afghanistan. In dat land kwamen zeker vijf mensen om, in Pakistan zeker vier. In de Afghaanse hoofdstad Kabul viel de elektriciteit uit en het telefoonverkeer in de regio is ontregeld. De beving had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. In Polen kan de nationalistisch-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid alleen gaan regeren. De partij heeft de absolute meerderheid gekregen bij de parlementsverkiezingen. Recht en Rechtvaardigheid is de partij van oud-premier Kaczynski en die is fel tegen de komst van islamitische migranten. China stuurt twee reuze panda's naar Nederland. Het is bekendgemaakt op het staatsbezoek van de koning en koningin aan China. De twee dieren worden uitgeleend aan Oudehands Dierenpark in Renen. Volgens minister Koenders is de komst van de panda's een grote eer. China laat zelden exemplaren van de bedreigde diersoort het land uitgaan. Nak Breda heeft Marinus Dijkhuizen aangesteld als nieuwe trainer. Hij volgt Robert Maaskant op. Dijkhuizen tekent een contract tot half 2017. Hij was tot vorige maand trainer van de Engelse club Brentford, maar werd daar ontslagen na tegenvallende resultaten. Het weer, het is droog en zonnig. Temperatuur loopt op naar 14 graden in het noorden tot 17 in het zuidoosten. Ook morgen veel zon en dat wordt dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het en DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A7 Zaandam-Horen... bij de afrit Avenhoorn, 4 kilometer. Is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is daar dicht. Gebeurde ook een ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Dat levert tussen Delft en de afrit Berkel een rode reis 4 kilometer op. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit is weer ZFM, Lunst, Zandvoort, Lunst, tot twee uur vanmiddag heerlijke muziek. Eh, Niels, eh, als wat niet meer zei, en eh, mooi weer in Zandvoort. Nou, een heel Nederlands volgens mij, het ziet er echt eh, zonnig uit. Ben via de zeeweg komen afzakken hier naartoe, en eh, ook de zeeweg ziet er weer prachtig uit. Helemaal gerenoveerd, het wegdek, met duidelijke witte strepen voor in de nacht als je daar rijdt, ja. niet beter. En ook wel een gunstige tijd natuurlijk om zo'n weg te renoveren. Want ja, als je dat natuurlijk zomers doet, dan uh, zijn er alleen maar files. Tot voor kort, was het nog summer in de city. Zo lang geleden leefde die nu nog Joe Cocker. From Fuck, yo, that's a no-no And -no. if you do so, you must be a dodo Candy, and easy, mo-mo Get together like Cher and Sonny Bono So if you're younger, then you say ho-ho We about to give you the funky, fresh solo Now it's working, you can tell that we got it going on And the reason is our mojo So in the Jeep, Savannah, or in your bobo You get your and pump the funky promo And on the dance floor, you're jumping around With your body in positions like bozo Some do it on, some are so, so And some of y'all are stiff like robo But if you still can't catch it, it's a takeout order Boogie on the way home with a sack go-go Van Candy Dulver, Sex, A-Go-Go. Ah, -go. In de studio ook aangeschoven, Leroy Duif. Leroy, hoe is het vanmiddag met je man? Gaat ja, goed, gaat goed. goed? Ja. Gaan we straks ook nog wat Nederlands taal aan draaien, ja. natuurlijk, hè? Daar hou jij van, toch? Ja. Wie, wie moet ik zo opzoeken voor je? Hattie, hattie, ting. Wie? Hattie, hattie, nou, dat zegt maar niks. Huh? Is dat, is dat het, uh, heet het, het liedje zo? Of is dat heet de zanger? Of de zanger is zo? Oh. Ja, zo heet het ja. Oké, okay, nou, ik, ik praat zo wel even met je. <laughs> uh, ondertussen, luisteraars, uh, heb ik uh, iets leuks gevonden van uh, niemand minder... dan uh, Hans Vermeulen. Die, verdwijf, die verblijft natuurlijk langdurig in Thailand... maar hij is nu even hier om uh, met zijn groep The Rest, want zo heet die groep... Uh, een, een, een mooie LP te maken. Uh, en een, een van de mooie liedjes die erop staan... is The Shatter of My Mind. I like the shredder Anyhow It filters All my memories Forgotten ah, Some lonely days And moments Full of worries My time At school Was just a time Of laughter And pleasure I don't remember pressure. And later on, I think about my first girl and her kisses. And never, ever think about the pain. When she was leaving me, it missing. The shredder Heet De Rest. Onder leiding van Hans Vermeulen hebben ze een mooie nieuwe LP gemaakt ergens in een studio in Nederland. Waaronder dit nummer, The Shredder of My Mind, zo heette het. Ja, typisch een beetje die Sendico sound nog van vroeger. De typische Hans Vermeulen sound, zou ik maar zeggen. Dan uh, heb ik wat voor Leroy opgezocht. Leroy, jij wil ja, iets van, uh, van Jannis hebben? Hè? Ja. Welk ook weer? Gaan, Dan. Ga dan, moet ik, moet ik nou al weg? Nee. <laughs> Meer wat zin heeft met mij Nou ga dan En wat je gisteren nog zei Is dat nu echt voorbij Nou ga dan Als je denkt dat de tijd Voor jou zinloos verstrijkt Elke dag steeds maar weer Op die andere lijkt En de liefde van mij Jou dan toch niet bereikt Nou ga dan Ik vraag het je, ga dan Als je beter kunt krijgen Dan moet je daar blijven Maar ga dan Vragen Ik stel je geen duizend vragen Het komt toch nooit meer goed Ook al mis ik je nu al dagen Als je dat je graag ergens anders wilt zijn Nou ga dan En het lijkt je daar beter Je vindt het er fijn Nou ga dan Ik begrijp het niet goed Daarom valt het me zwaar Dat je straks niet meer thuis komt Dat vind ik wel raar Nou dan worden die praatjes van jou toch nog waar Dus ga dan Vraag het je, ga dan Als je beter kunt krijgen, dan moet je dat blijven Maar ga dan Vragen Ik stel je geen duizend vragen Het komt toch nooit meer goed, ook wel mis ik je nu al dagen ik denk dat die ander belangrijker is, nou ga dan. En het kan jou niet schelen hoeveel ik je mis, nou ga dan. Als je mij ooit gaat missen, dan krijg je verand. Ooit beloofde je mij toch die eeuwige trouw. Het had mooi kunnen zijn, maar het lijkt nu voorbij. Dus ga dan.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 Thank you. Luistert naar Zand voor het Lunch, eet smakelijk luisteraars en uh, het zal u uh, niet ontgaan zijn dat ik vandaag geen sidekick heb. Dat wil zeggen, ik heb wel een sidekick, dat is mijn eigen zoon Niro natuurlijk, maar uh, ik bedoel de sidekick die normaal het Niels uh, voorleest, dus dat zal ik straks voor u gaan doen. Want normaal is Dolly Tempier hier, maar die, uh, die heeft eventjes vrij af, dus die geniet van een paar daagjes uh, relaxen, ontspanning zou ik maar zeggen. Uh, dus ik ga straks uh, wat nieuws voor u vergaren en ook het weerbericht uh, rond uh, de klok van half 1, of misschien ietsje later. Maakt allemaal niet uit, uh, want de man die hier naast me zit is 33 geworden afgelopen uh, vrijdag 23 oktober, Leroy Duif. En uh, hij heeft de Down syndroom en hij is mijn lieveling. Trillen. als ik je daar zie staan lachen naar een ander wat doe je mij toch aan ik je soms je wonden deed ik jou zo pijn iedereen maakt fouten wat zouden we Maar eens gaan. Maar net voor ik me omdraai, kijk jij me plotseling aan. Je wenkt me met een glimlach, en luistert mij naar. Ik neem je in mijn armen, ik zie jou bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Ja, luisteraars. Wat vindt u ervan eh, om mee te praten... over de plannen van de ambtelijke samenwerking... Eh, tussen Zandvoort en eh, ja, grote gemeenten? Haarlem bijvoorbeeld. U kunt eh, inspreken tijdens de raadscommissievergadering... van 27 oktober... Aanstaan. Nou, dat is volgens mij morgen, want we hebben nu vandaag... ja, hebben we de 26e. Dus morgen, eh, dan kunt u dat allemaal eh, gaan meebeleven. Waar gaat het allemaal over? Zandvoort wil ook in de toekomst bestuurlijk zelfstandig blijven... het college van BMW heeft onderzocht hoe dat het beste kan worden vormgegeven... in een tijd waarin steeds meer wordt gevraagd van de gemeentelijke organisatie. Het college van burgemeester en wethouders denkt nu... Dat, het, uh, dat de algehele ambtelijke samenwerking met Haarlem daar het beste bij past. Uh, en uh, dat zou dan betekenen dat ze daarmee doorgaan in plaats van uh, een eigen organisatie. Medio 2016 wordt overigens hierover een definitief uh, besluit genomen. Door het college en ook de gemeenteraad. Dan zijn namelijk de uitkomsten bekend van een bestuurskrachtonderzoek. De evaluatie van al bestaande ambtelijke samenwerking met Haarlem binnen het sociaal domein. Nou, als u daar meer van wilt uh, lezen, luisteraars... dan kunt u natuurlijk naar de website van de gemeente... www.zandvoort.nl U kunt uw opvatting uh, geven dus uh, morgen. De gemeenteraad gaat uh, 5 november zijn mening geven... over uh, een voorlopige visie van het College van Burgemeester en Wethouders. Nou, dus ter voorbereiding op 27 oktober, morgen dus... een extra vergadering van de Raadscommissie Bestuur en Middelen. Uh, daar kunnen dus ook de inwoners... Van Zandvoort hun zegje doen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U kunt daar zo aan deelnemen. De vergadering van de Raadscommissie Bestuur in Middel, die begint om 8 uur s avonds in het Raadhuis. Ingang bij het Bordes. Nou, dat is. Uh, dat is helemaal duidelijk. Burgemeester uh, Nick Meijer die, uh, viel uh, 23 oktober jongstleden de eer te beurt om een uh, eerste poppy opgespeeld te krijgen. Ik, lees even, ik citeer even letterlijk wat er op de site van de gemeente staat. 23 heeft burgemeester Nick Meijer zijn eerste poppy opgespeld gekregen. door Connie Lemke. En zij is vertegenwoordiger van de Royal Canadian Le uh, Legend. De poppy, in het Nederlands klaproos, is het, is het symbool van Remembrance Day. En uh, op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Het opspelden van de poppy is een traditie in het Verenigd Koninkrijk en de andere landen van het gemeente best, zoals bijvoorbeeld Canada. Maar ook in Nederland dragen mensen de poppy als teken... dat zij vrede en vrijheid niet voor lief nemen. De leden en vrienden van de Royal Canadian Legend... staan 7 november aanstaande op de Grote Krocht... om mensen poppies op te spelden. Dus als u een mooie roos op uw river wilt hebben... dan komt u even naar de Grote Krocht op 7 november. Dat is op een zaterdag. Want daar staan dus de leden en vrienden van de Royal Canadian Legend... die poppies die roosjes op te spelden. Diefstal van een transporterbus eh, afgelopen zondagnacht... gisteren dus, vanaf het eh, Zandvoorterpad in Overveen. De auto stond geparkeerd langs de rijbaan. De diefstal van de auto moet hebben plaatsgevonden... tussen 4 uur s middags en eh, de volgende morgen 7 uur. De bestelbus is een zilverkleurige Volkswagen Transporter met het kenteken de lettercijfercombinatie 8 Victor Bernard Frederik en het laatste getal ontbreekt. Nou, in ieder geval is opvallend de koelinstallatie cool op het dak van de auto. Belt u de politie als u daar meer informatie over heeft. Een scooterreister is zaterdag aan het begin van de avond in botsing gekomen met een auto in Haarlem. Gebeurde dat rond kwart over zes? Reed de jonge vrouw met haar scooter over de Rijksstraatweg in Haarlem. Toen een automobilist een parkeervak wilde verlaten. De automobilist zag de scooterreizer echter, de reis, de automobilist zag de scooterreizer echter over het hoofd. Een botsing was het gevolg waarbij de vrouw ten val kwam. Ambulance en politie rukten op om helemaal te verleden. Ampele ambulancebroeders hebben het slachtoffer helemaal nagekeken verzorgd. En na de controle bleek dat zij achteraf niet mee hoefde naar het ziekenhuis. Goed nieuws voor parkeerders. Een parkeerkaartje op de gemeentegrond in Zandvoort is de komende maanden de luisteraars een stuk goedkoper. Vanaf zondag 1 november is het parkeertarief bij parkeermeters in het centrum en de boulevard. 50 cent, 50 eurocent per uur. Dit geldt voor november, december, januari en ook voor februari. Parkeergarage Centrum en het parkeerterrein De Zuid doen daar ook aan mee. Vanaf maart gaan de tarieven weer omhoog... omdat de parkeergelden een onmisbare bijdrage leveren aan de ja, gemeentebegroting. Er gaat dan gelijk een schepje bovenop. Van het huidige normale tarief van 2,20 gaan we naar 2,50 euro per uur... Behalve voor de parkeergaragecentrum, die blijft 2,20 euro kosten. Omdat het bezoekersaantal in de winterstraat terugloopt... willen we het winterparkeren als marketinginstrument inzetten... zegt wethouder Gerard Kuipers van D66... die parkeren en toerisme in zijn portefeuille heeft. Natuurlijk is het verlagen van de parkeergelden niet voldoende. We moeten wel zorgen ook, uh, dat andere factoren zoals evenementen... en een aantrekkelijk winkel- en horecaaanbod... Uh, meer bezoekers gaan trekken in de, in de wintermaanden. De gemeente zal de resultaten gaan uh, evalueren. We willen weten of er inderdaad meer bezoekers komen dan in andere winters. Dat even in relatie dus met de verlaging van parkeertarief. De ondernemers. Hey, ik heb de kikker in mijn keer luistert. Excuus daarvoor. De ondernemers worden hier toen na de zomer van 2016 geanqueteerd. En dan zullen we gelijk zien of de tariefverhoging in de zomer niet tot een daling van bezoekersaantal heeft geleid. Het zou natuurlijk ook nog kunnen 30 cent per uur weer meer betalen. Ja, natuurlijk houden we rekening met weersinvloeden... want de zon die schijnt de ene zomer meer als de andere zomer. Nou, tot zover eventjes het lokale nieuws. Meer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, we hebben het al gezien buiten. We hebben vrij, heel vrij najaarsweer. Vrij zonnig weer met maximaal tussen de 14 en maar liefst 17 graden. Ook morgenzon met in, de binnen, met in de middag in het zuidwesten uh, wat uh, hogere bewolking. Woensdag meer bewolking met wat lichte regen. De dagen daarna is het vrij zacht, droog en rustig najaarsweer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en er zijn wel enkele stapelwolken. Over het noordoosten trekt, trekt wat uh, hogere bewolking en er staat een zuidoostenwind matig verkracht. En daarbij wordt het een graad of 14 in het noorden, 15 tot 16 graden in de Randstad... en plaatselijk 17 graden in het uiterste zuiden van het land. Vanavond, luisteraars, zijn er heldere perioden. Vannacht kan er plaatselijk een misbak ontstaan... Kijk uit als je de weg op moet vannacht dus. En de temperatuur die daalt naar 6 tot 9 graden. Vanmorgen heb ik dan ook weer goed nieuws. Want morgen zijn een zonnige periode. In de loop van de middag verschijnen in het zuidwesten wat wolkenvelden. Maar het blijft de hele dag droog morgen. Heerlijk. Met 14 dagen, met 14 dagen, nee met 14 graden... in het noorden van uh, uh, uh, ons land tot 18 graden. In het zuiden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Woensdag kan in de ochtend in het noordoosten plaatselijk nog de zon schijnen... maar vanuit het zuidwesten wordt de bewolking dikker. En zo nu en dan gaat het regenen. Ja, weliswaar licht regenen, maar toch. De middagtemperatuur valt een graadje lager uit. Donderdag, dan hebben we wolkenvelden. Een de groot deel van de tijd is het droog weer gelukkig. En de temperatuur die stijgt dan weer naar gemiddeld 19... nee, niet 19, maar 14 graden. De dagen daarna is het met 14 tot 16 graden opnieuw zacht... Wolkenvelden worden afwisseld met zon en op veel plaatsen blijft het droog weer. In de nacht en vroege ochtend kan het lokaal mistig zijn. Nou, ik heb eigenlijk eh, toch allemaal positief nieuws gemeld als het eh, het weer betreft. Gaan we verder met muziek? Gradame, na, nee, na. Met je gipsy look zie ik gun een bloedje. Mij zo als het moet, ik zeg nee na nee na. Nee, na, nee, na Het is zo moeilijk om niet mee te gaan en al dat mooiste laten staan. Ik zeg nee na nee na. Nee na nee na. Nee na nee na. Nee na nee na. nee Mijn verstand zegt nee, ik. Doe want ik weet je doet me veel verdriet Ik zeg nee na nee na Nee na nee na In mijn ogen zie je vast een traan Maar morgen ben ik heel ver hier vandaan Ik zeg nee na nee na Nee na nee na Nee na nee, na. nee, na, nee na. Ik zeg nee na nee na Nee na nee Na, na nee na.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 naar de speeltuin op beestjes kijken op de boerderij en als ik dan eens zeg pas op dat man niet maar kijk ik in hun ogen ben ik weer blij de kamer en de keuken zijn hun speelplaats de hele keek staat s'avonds op zijn kop. Kan ik mij er niet zo druk om maken Wat hou ik van die kleine apen? Kleinkinderen, is het mooiste kleinkinderen Heel bijzonder, ik ben een trotse opa En daar kom ik graag voor uit Kleinkinderen, om te dromen mogen dan ook Altijd komen, maar het allermooiste is Je geeft ze ook weer af Op heel de wereld Kleven met mijn kinderen is een feest Maar van die lieve kleine drukte makers. Hou ik toch wel echt het allermeest Kleinkinderen is het mooiste kleinkinderen Heel bijzonder, ik ben een trotse opa En daar kom ik graag voor uit Kinderen, is het mooiste kleinkinderen Heel bijzonder ben een trotse opa Ik ben allemaal trots op onze kleinkinderen. En ik, eh, ik ben ook trots op mijn zoon die hier in de studio zit. Die is eigenlijk een sneeuwwitte vredesduif, Leroy. He? Toch, Leroy? Je bent ja, op... ja, zo is ik ben dat. Nou ik voor Yvonne. Nou, Yvonne, je hoort het speciaal voor jou. Luisteraars, het is toch mooi weer buiten, de zon schijnt. Nou, dan zou ik zeggen, Leroy. Laat de zon in je. Hart. Zo is dat. En wie zingt dat? En ik heb wel Groen Nieuws. Ja, wat TV Oranje staat. Tien jaar. Wat gefeliciteerd hoor. Oh, TV Oranje luisteraars bestaat tien jaar. jaar. Tien jaar. Ja, daar is Leroy een grote fan van. Daar luistert hij bijna de hele dag naar. Daar kijkt hij ook bijna de hele nacht naar. Want er komen natuurlijk al die Nederlands talige liedjes voorbij. René Schuurmans, ja. die zingt Laat de Zon in Je Hart. En daarom komen de, de doorzakkers binnen. Oh, komen de doorzakkers ook nog binnen? Ja. jongen, Nou, luisteraars, u bent vanmiddag veroordeeld tot het Nederlandstalige repertoire. Maar en daarom ga... komt de Doos de hierna. Komt die ook nog? Ja, zeker. jongen jonge, <hazien> Sterren staan Oh het lijkt zo gewoon Maar het is toch bijzonder En ben je soms niet goed gezind Denk aan de glimlach van een kind Ja dat maakt je weer blij Ja dat maakt je weer vrolijk Het leven gaat zo snel voorbij Geld voor jou maar ook Daar komen ze binnen, hoor, de doorzakkers. Ja, zeker. Onder de groene hemel, in de blauwe zon. Speelt een dikke harmonie, orkest in een grote regenton. Gaat trekken over de heuvels en door het grote bos. De lange stoet de bergen in van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want achter de hoge bergen ligt het laag en Wal. En met de doorzakkers gaan we naar Niels. reclame van uh, 1 uur luisteraars. We zijn er zo nog een vol uur. Dus uh, blijf luisteren, vandaag. Zandvoort lunst. tot zo. En dan de grote snoeshaan, die legt een glazen ei. Wanneer je schudt, dan sneert het op de Egmondse abdij. Kijk een meisje, mijn een koperen hand Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand Dan blaast er de paren ter ere van de schaar Die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar Onder de groene hemel, in de blauwe zon Speelt de blik een blikke harmonie, orkest in een grote regenton over de heuvels en door het grote bos, de lange stoet de bergen in van het circus om los. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want er achter de hoge bergen ligt het land van Zo simpel drie woorden, die ik eens wil delen, met jou en voor ons allebei.